In Egypte zijn gisteravond circa 36 leden van de moslimbroederschap omgekomen. Het is niet helemaal duidelijk wat er is gebeurd. Sommige bronnen zeggen dat er een vuurgevecht ontstond... toen sympathisanten een bevrijdingspoging deden. Volgens andere spoten politie traangas in de arrestantenwagens... en zijn de gedetineerden gestikt. De partner van een journalist die in The Guardian schreef... over de praktijken van de geheime dienst NSE... is op de Londense luchthaven Heathrow urenlang vastgehouden...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 Nieuw-Zeeland is het vijftiende land waarop nationaal niveau is geregeld dat mensen van gelijk geslacht mogen trouwen. De provinciale weg N278 bij Kadir en Keer in Limburg is urenlang dicht geweest nadat in hevig noodweer bomen op de weg waren gevallen. Eén boom raakte een passerende auto op. Niemand raakte gewond, maar de schade was groot. De N278 bij Kadir en Keer gaat rond deze tijd weer open. Het weer vanochtend in het oosten, droog met geregeld zon, in het westen, buien. En vanmiddag in het westen, opklaringen en in het oosten, buien. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Het is maandag 19 augustus. Goedemorgen. De Egyptische interimregering denkt na over hoe het verder moet. Tegelijkertijd blijven er tientallen doden vallen. Laatste nieuws uit Cairo krijgt hij van Joris van de Kerkhof. En Europa praten de komende dagen over de relatie met Egypte. Tijn Sadeh in Brussel vertelt er meer over. U hoort ook meer over al Qaeda die het voorzien zou hebben op het Europese spoor. Er is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen van Syrië naar Irak. We bellen met journalisten journaliste Nine Pankras in Koerdistan. En de steden waar de Bijenkorf in Nederland gaat verdienen. Wijnen zijn in Mineur. U hoort straks de winkeliersvereniging in Arnhem en klanten in Breda. Kijken terug op het WK Atlantiek in Moskou. En ook op Ajax Feyenoord. En er schijnt nog een wolf door Nederland te struinen. We hebben ook muziek. De Pretenders.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 7 minuten over zes uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uur. Ja, en ook deze ochtend beginnen we in Egypte. Zoals zoveel ochtenden de afgelopen weken. Zeker 38 moslimbroeders die werden vervoerd naar een gevangenis zijn gedood. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk... zegt verslaggever Joris van der Kerkhoff vanuit Cairo. Er is een convooi met gevangenen...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 te bevrijden en dat het daarbij tot een vuurgevecht kwam. De interimregering in Egypte heeft ondertussen uren vergaderd... over de situatie in het land. Joris van der Kerkhoff over de inhoud van die gesprekken. Dat er vermoedelijk gesproken wordt over een verbod van de moslimbroederschap... daar zijn ze al een tijdje mee bezig. Vorige week hebben ze de eerste stap gezet in zo'n verbod van de broederschap. Wat voor een tweede stap daarop volgt, dat is niet bekendgemaakt. Bij de gevechten in Egypte zijn de afgelopen dagen bijna 900 doden gevallen. De Europese Unie wil vanwege het geweld de relatie met Egypte heroverwegen. Gisteren maakten voorzitters Van Rompuy en Barroso bekend dat ze maatregelen willen nemen om een eind te maken aan het geweld. Kurt De Beuf, vertegenwoordiger van de Europese Liberalen in Cairo, daarover. Ik denk op de eerste plaats dat men voorzichtig moet zijn wat te doen. Omdat de sfeer is daarmate gespannen in Egypte. En ik vrees dat de impact die de Europese minister zouden kunnen hebben met dat te doen... Ja, dat die relatief klein is, maar wil niet luisteren naar wat wij zeggen. Volgens de Europese liberalen zijn financiële sancties onverstandig... maar moet de EU wel het geweld van zowel het leger als de moslimbroederschap scherp veroordelen. Een besluit van de EU komt waarschijnlijk pas later deze week. Vele duizenden Syriërs zijn de afgelopen dagen gevlucht naar Irak. Volgens de Verenigde Naties staken alleen zaterdag al 10.000 Syriërs de grens over. Een Britse medewerker van de hulporganisatie Save the Children zegt dat er nauwelijks kampen zijn voor de opvang van de Syrische vluchtelingen. It was clear that um all of the er you know, thousands of people who were there were be spending the night out in the open. Um, so it is uh um uh, an incredibly difficult en and, and, and a bit chaotic situation right now. VN-vluchtelingenorganisatie spreekt van een van de grootste uitochten uit Syrië sinds het begin van de opstand, meer dan twee jaar geleden. Het is niet bekend waarom er plotseling zoveel mensen uit het zuiden van Syrië naar Irak vluchten. In Biddinghuizen worden alle tenten weer afgebroken. Afgelopen weekend werd daar de 21e editie van het festival Lowlands gehouden. Vrijdag vooral met een hoop regen, maar het weer werd steeds beter... zei Lowlands-directeur van Eerdenburg gisteravond op 3FM. Uiteindelijk zijn we toch, moet je kijken, wat een prachtige avond uh, het is geworden. En wat een fijne dag het is geworden. Uh, ja, dus ik, ik denk, uh, als, ik, als ik gewoon omheen kijk, zie ik alleen maar uh, smiling faces. Iedereen tevreden dus. Al dus lowlands directeur. Hij zei verder dat het festival zonder problemen is verlopen... en dat de sfeer uitmuntend was. Dit is een Ferrari. Zit je nou gewoon door een Ferrari-motor? Ja, Het te... nou, oh. is nog wel een hele bijzondere Ferrari, want daar zijn er maar tien van gemaakt. Op een veiling in de Verenigde Staten bracht de auto gisteren... omgerekend ruim 20 miljoen euro op. De auto was van een inmiddels overleden zakenman. Afgelopen jaren kreeg de man geregeld geld geboden voor de oldtimer. En dat waren al flinke bedragen, zegt zijn zoon. Maar tijdens zijn leven was hij niet te koop. Zoveel hield hij van de auto. Die Ferrari uit 1967. De nieuwe eigenaar is anoniem gebleven. Tot zover de kranten. Nee, tot zover het nieuws. Nu de kranten. Want daar zie ik voor mij in het Algemeen Dagblad... een foto van Ronald Koeman. Ja, natuurlijk. In het AD. Het gaat over Ajax-Feyenoord. Ajax geeft Feyenoord de derde tik. Want Feyenoord heeft nog altijd nul punten na drie wedstrijden. En dat komt hard aan in Rotterdam. Um, Ondanks verlies in Klassieker en de 17e plaats... houdt team van Ronald Koeman hoop. We komen terug. De foto is vooral interessant. We zien Koeman in een mooi blauw pak met een Feyenoord-stropdas. Hij kijkt een beetje sip, maar hij lijkt ook zijn schouders op te halen. Ik weet het ook niet. Voor op spits ook een sportfoto. Dames van de Russische estafetteploeg laten op het WK in Moskou zien... dat zij geen moeite hebben met zoenende seksengenoten. staat erbij. Twee blonde dames, allebei een paardenstaart, geven elkaar vol op de mond. Een kus, gouden protestkus, staat boven. De Volkskrant heeft het op de voorpagina over Egypte. Leger Egypte eist einde aan geweld. Omstreden Egyptische legerleider Al-Sisi heeft de moslimbroederschap. Afgelopen zondag is er dus gewaarschuwd... dat hij geweld op straat niet langer zal tolereren. Daarnaast een foto, Amar Badi, 38 jaar... zoon van de geestelijk leider van de moslimbroederschap Mohammed Badi... werd vrijdag gedood in Cairo. De zoon van Amar staat bij zijn lichaam, dat zien we ook op de foto... Een kist met daarin een deken, een doek daaroverheen. En het zoontje in een soort voetbaltenu staat daarbij En een van de aanwezigen legt zijn hand op het hoofd van de jongen. Trouw opent met de Mantelzorg. Een verpleeg- en verzorgingsorganisatie in Gouda gaat Mantelzorg moreel verplichten. Op alle 16 locaties, Vier uur per maand, moet familie komen helpen. En nog even naar de Telegraaf. Die krant schrijft over eh, het kabinet en eh, het Prinsjesdag... Prinsjesdag nadert in september. kabinet op ramkoers, schrijft de Telegraaf. Het kabinet vaart een ramkoers richting Prinsjesdag... en gaat zonder steun vooraf van de oppositie... de confrontatie in de Eerste Kamer aan. Verder onderhandelingen met D66 en GroenLinks... over bezuiniging op uh, kindsubsidies en de toekomst van de studiefinanciering... gaan definitief niet door. Nou, dat is uh, wel een uh, telefoongesprek waar het lijkt mij. Verder nog een aardige uh, kop in de Telegraaf. Sluiting steekt klant korf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 To put you on a throne The bitter taste of the unknown drum is a trash can your bedroom shadows are De single van Jamie Callum. You're not the Only One. Het is 16 minuten over zes. U luistert naar de NOS Radio 1 Journaal. In Nederland kennen we problemen op de woningmarkt. We kennen ze in Frankrijk ook en dan met name Parijs. De stad kent een chronisch gebrek aan betaalbare woningen. Zo'n 30 tot 40.000 gezinnen staan op de wachtlijst voor een huis. Gevolg: mensen gaan onderhuren of wonen in gekraakte of leegstaande panden. Of hele gezinnen gaan bij elkaar wonen omdat ze geen eigen huis kunnen vinden. Nou, dat deed uh, onder andere Mahmoudou Diaby. Kosteldenk Frank Renaud mocht bij hem thuis aan de rand van Parijs rondkijken. Nou, we lopen een kleine gang in en we komen hier bij een eerste slaapkamer. Dit is de Place de Hébergente met zijn mari, Twee stapelbedden bedden erin.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 ik schrijf de banken eigenlijk op, zegt hij. Een stuk leg ik de matras daarachter en leg lig ik ook nog een beetje beschut. Dit is geen makkelijk leven met tien mensen en uh, zoveel kinderen in één huis. Vraiment, tous les jours, c'est la galère. Tous les jours, tous les jours. Je kunt hier twee, drie jours zonder Ja, Het is verschrikkelijk, zegt hij. Het is heel erg, want we zitten met gewoon veel te veel mensen in een klein huisje. Er zijn soms al dagen achterin dat ik niet eens aan slapen toe kom. Omdat het gewoon te lawaai erg is met de kinderen ook en zo. En dan doe ik geen oog dicht. Voilà, donc c'est comme zo. Zo slapen ze dus, wonen ze met als een alle in één huis. Aan de rand van Parijs, u hoorde een bijdrage van correspondent Frank Renaud. Tien voor half zeven. Komende jaren gaat Nederland vol inzetten op zon- en windenergie. Maar daar zit wel één probleem aan, want die duurzame energie moet je namelijk gebruiken op het moment dat het is opgewekt. Opslaan is nog niet mogelijk. En daarom wordt er enorm veel onderzoek naar gedaan.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 Zo doen ze dat in Bronsbergen. Verslag hoorde u van Henrik Willem Hofs. En deze week hoort u dus meer experimenten met het opslaan van duurzame energie. We zullen vanochtend veel aandacht besteden aan Egypte, de situatie daar. Koptische kerken in Egypte zijn de afgelopen dagen in brand gestoken... door woedende moslims. Zij vinden dat de kopten te veel aan de kant staan... en de kant hebben gekozen van de nieuwe leiders in het land. Tegelijkertijd zijn er met name in Cairo ook groepen moslims geweest... die ervoor gezorgd hebben dat de kerken niet in brand werden gestoken. Veel kerken was het gisteren mogelijk om een dienst bij te wonen. Bijvoorbeeld bij de evangelische koptische kerk bij het Tagierplein...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 Eni militaire in de wereld wil doen hetzelfde. Dan is dat toch allemaal anders, want de militairen moeten zich verdedigen. The rule of the army is to protect the, what you call it the national security. By killing people? No, killing criminals. We will different. We will give a sense of innocence. En het leger doodt geen onschuldige mensen. But yes, if you have to shoot somebody, who's about to shoot you. Als iemand jou wil doden, dan is het gerechtvaardigd om zelf te doden. Okay. Aan een sleutelhanger hangt een kruis over zijn witte blouse en op die blouse links op zijn hartus zit een button. Mooie button. Thank you. What is That's it of Een button van Egypte. Do I trust in Egypt? Or let me say I love my people. I love the Egyptian and I know that sound mind of the Egyptian is far greater than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 Het NLS Radio 1-journaal. Sport. Nederlandse hockeysters zijn zeker van een plek in de halve finales... van het Europees kampioenschap. In Boom waren ze met 2-0 te sterk voor Gastland België. Treffers kwamen op naam van Kaline Dierksen van der Heuvel en Roos Drost. Eergisteren was Oranjal met 6-0 te sterk voor Ierland. Kim Lammers, genoot van de sfeer tijdens de wedstrijd tegen het Gastland. Ja, ik, ik vind het hier fantastisch om te spelen. Ja, het doet me denken aan mijn eerste EK in 2003. Het is type tribunes het zit helemaal vol. Die Belg, ik zei het al, die, die stadion speaker die, die gewoon de boel op zweep neemt. Ja, het is echt fantastisch om hier te spelen. Nederlandse mannen zijn stroef begonnen aan het Europese kampioenschap. De ploeg van bondscoach Paul van As had in de eerste groepswedstrijd... heel veel moeite met Ierland. Dankzij een vrije treffer van Robert Kemperman... vlak voor tijd werd het 2-1. Oranje kwam goed weg, moest aanvoerder Robert van der Horst toegeven. Ja goed, de eerste wedstrijd is altijd lastig. Uh, dat staat uh, voor zich. Uh, dat heb je bijna met elke sport volgens mij. Uh, ja goed, uh, Te zoeken in het begin. Een beetje voelen. Uh, nieuw stadion, nieuw veld. Uh, uh, nieuwe atmosfeer. Uh, Oké, okay. dan uh, uh, kom je ook nog eenmaal achter en dan weet je dat het een hele zware avond gaat worden. En het was uh, vechten. Het was een enorm vechten. En, uh, we komen goed op 1-1, terecht ook. Want uh, we, wilden, we hadden wel eens, uh, elke keer het initiatief, vond ik persoonlijk. Ja, dan ga je knokken voor die tweede goal. En die tweede goal valt dan uiteindelijk vijf minuten voor tijd. En dat voelde wel eens een bevrijdende goal. Daarna zijn we ook niet meer in de problemen geweest. Dus dat was goed. En vandaag spelen de mannen het tweede groepswedstrijd tegen Engeland. Nooit is Feyenoord de voetbalcompetitie slechter begonnen dan dit seizoen. Ook het derde duel werd verloren. In de klassieker was Ajax met 2-1 te sterk. De trainer, Ronald Koeman, weet dat er weinig positiefs uit de derde nederlaag valt te halen.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 ESV en PEC Zwolle hebben in de eerste, eerste drie-eredivisiewedstrijd... nog geen punt verspeeld. En ook Twente is ongeslagen. In eigen huis werd FC Utrecht door de tukkers met 6-0 gedeclasseerd. De wereldkampioenschap atletiek zitten erop. De Nederlandse ploeg gaat naar huis met twee medailles. Zilver voor uh, verspringer Ignatius Geisa. En brons van Daphne Schippers natuurlijk hè, op de zevenkamp. Technisch directeur Joop Alpeda van de atletiek-unie... kan niet anders dan tevreden zijn. Ja, ik denk dat we... Terug mogen kijken op een goed toernooi. Uh, veel sporters die voldaan hebben aan de verwachtingen en de eisen en de limieten die we van tevoren hebben gesteld. Uh, goede technische staf, uitstekende medische staf. Uh, dus vanaf mijn positie uh, kunnen we alleen maar zeer tevreden zijn. Als je ziet dat eigenlijk de eerste 90 medailles uit het klassement door de eerste 7, 8 landen worden opgesleurd, dan blijft er nog maar 40, 50 voor de rest van de wereld over en dan... Staan we in een uh, sportersatletiek toch uh, ergens in de 20, in de 3, 24ste plek? Op de laatste dag in Moskou kwamen de Nederlandse estafettemannen... tot een vijfde plaats op de 4x100 meter. Kijk later deze uitzending nog terug op dat WK Atletiek in Moskou. En daar is ook David Jan Godfoy. Hem hoort u over het hoge water in het oosten van Rusland. Dit is Radio 1. Eerst het NOS-journaal. Mark Visser, goedemorgen. Goedemorgen. Terreurorganisatie Al-Qaeda heeft plannen om aanslagen te plegen op het spoor in Europa. Volgens de Duitse krant Bild houden Duitse veiligheidsdiensten rekening met bomaanslagen op treinen, maar ook met sabotage van het spoor, bovenleiding en tunnels. De informatie komt van de Amerikaanse geheime dienst NSE.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 Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Erwin de Hart, Goedemorgen. Goeiemorgen. Op de A50 Arnhem richting Oss is een vrachtwagen met aanhanger geschaard. Die is door de middenberm gereden. Daarom staat er 5 kilometer tussen Heteren en het eewijk zijn twee rijstroken dicht. De andere kant op, richting Arnhem, daar is de weg wat kleiner geworden. En daarom staat tussen het eewijk en het valburg 4 kilometer. 17.000 mensen zijn op de vlucht in Oost-Rusland voor dat hoge water. En we komen nog even terug op Ajax Feyenoord.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 Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl. Goedemorgen, het is vijf minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er zijn hevige overstromingen in het oosten van Rusland. De rivier, de Amur, aan de grens met China... staat zes en een halve meter hoger dan overal. normaal. En bij de stad Shabarovsk en al 17.000 mensen geëvacueerd. Contact nu met Moskou, David-Jan Godfoy, onze correspondent. David-Jan, waar komt dat water vandaan? Nou, het regent al meer dan een maand ongewoon, ongewoon veel in die regio... en niet alleen in dat deel van Rusland, hè, dus het, het verre oosten... maar ook in het aangrenzende deel van, van China. Nou, door die enorme hoeveelheid regenwater... is de druk op twee stuwdammen stroomopwaarts in China zo groot geworden dat die, dat die opengezet moesten worden... om te voorkomen dat ze zouden, zouden doorbreken. En dat alles bij elkaar heeft ertoe geleid... dat het water nu al het hoogste punt in 120 jaar heeft bereikt. En er staan zo'n 120 nederzettingen onder water... waardoor ruim 30.000 mensen zijn getroffen. En het water stijgt, stijgt nog steeds. En kunnen ze daar in het oosten van Rusland mee, mee overweg? Want hoe verloopt de hulpverlening bijvoorbeeld, David-Jan? Nou, het lijkt erop dat hij in ieder geval een stuk beter verloopt... dan een jaar geleden in het zuiden van Rusland. En toen vielen erbij overstromingen rond de stad Krimsk, 170 doden. Nou, tot nu toe zijn er in het Verre Oosten nog geen dodelijke slachtoffers gemeld. Um, er, werd vooral, er wordt vooral rond uh, Khabarovsk een uh, stad met ruim een half miljoen inwoners... met man en macht gewerkt om te voorkomen dat de stad onderloopt. Nou, er zijn militairen bij betrokken, uh, burgerhulpverleners, uh, reddingsdiensten. Uh, die, die plaatsen zandzakken en die zetten damwanden neer. Maar de vraag is of die al dat water kunnen tegenhouden. En er zijn weliswaar nog geen doden gevallen, maar de schade is enorm. Er zijn wegen en spoorlijnen overstroomd, bruggen kapot hoogspanningskabels gebroken. En als het een beetje tegen zit, dan komt ook de elektriciteitscentrale... van Khabarovsk onder water te staan. Kortom, ja, de situatie is, is behoorlijk dramatisch. Nou, we zeiden het al, er zijn al 17.000 mensen geëvacueerd... en daar komen er misschien nog meer bij. Hebben die een plek? Kunnen ze ergens naartoe? Ja, tot nu toe lijkt het erop dat, dat al die mensen... redelijk kunnen worden opgevangen. En ze, die worden ondergebracht in, in sportcentra, in hotels, vakantiekampen... Kortom, ja, op allerlei plaatsen waar je mensen kunt, kunt opvangen. En er wordt ook gewerkt om uh, tijdelijke opvangkampen in te richten. Maar ja, al die mensen die moeten ook eten en drinken. Ze moeten zich wassen, ze moeten kunnen slapen. En dat valt, uh, valt allemaal niet mee. En dan is er bij dit soort rampen altijd nog het risico... dat er uh, besmettelijke ziekten ziekte gaan uitbreken. tyfus uh, bijvoorbeeld, of dysenterie. En daar worden mensen momenteel tegen ingeënt. Is er enig gezicht op uh, het einde van deze stroom van uh, water... Ja, zicht is er wel, maar dat duurt nog wel eventjes hoor. De verwachting is dat uh, de Amoer komend weekend het hoogste punt zal bereiken. Ruim zeven meter hoger dan, uh, dan normaal. En als die verwachting uitkomt, dan moeten er tot maar liefst honderdduizend mensen worden geëvacueerd. Dus het eind is nog niet in zicht. Goed. David-Jan Godwa, onze correspondent in Rusland. Dankjewel. Bijna tien over half zeven. We hoorden net al de kopten in Egypte. De christelijke kopten in Nederland praten vandaag met Tweede Kamerleden... over de situatie in Egypte. Ze vinden dat Europa te veel begrip heeft voor de demonstranten... en te weinig voor de kopten, die het slachtoffer zijn van de moslimbroederschap. Verslaggever Colette van Nuenen ging naar de koptische kerk in Eindhoven. De koptisch-christelijke kerk in Eindhoven is rijkelijk versierd. Als je binnenkomt kun je een kaarsje aansteken... En inderdaad, het hele tableau voor de kaarsjes uh, is vol met de brandende kaarsjes. Na de mis gaan de mensen naar beneden waar het al een klein beetje naar frituur ruikt. En heel veel hapjes en uh, drankjes klaarstaan. Want hier wordt nog even nagepraat. Vooral natuurlijk over de situatie in Egypte. U zit hier uh, eventjes alleen aan de koffie. Voor wie heeft u gebeden vandaag? Voor Jezus, voor de problemen in Egypte. Heeft u nog veel familie daar? Ja, ik, mijn moeder, mijn ouders allemaal. Oh. Hoe gaat het met ze? Goed, ja? maar die moet alleen thuis blijven. Die mag niet uh, op straat. Uh, die moslimbroeder, die, die, die schiet overal. Mensen zijn doorgedraaid eigenlijk. Tijdens de mis wordt gebeden tot God met de vraag of Hij aan Egypte wil denken. Want de koptische christenen in Egypte hebben het moeilijk. Hun scholen, kerken, winkels en huizen worden in brand gestoken, zeggen ze. En dat komt allemaal omdat de moslimbroeders de kopten verantwoordelijk houden voor het afzetten van president Morsi. De koptische christenen vonden dat Morsi en de moslimbroeders Egypte aan het islamiseren waren. En ze voelden steeds minder vrijheid voor hun christelijk geloof. Daartegen zijn ze gaan protesteren, gaan demonstreren en ze steunen dan ook de coup die door het leger is gepleegd. En ik wil graag dat echt Europa en Amerika vooroordeelt wat het geweld van de moslimbroederschap richting de leger, ook, ook het geweld van als een geweld is van, van de leger richting die moslimbroeders. Isam Ebbitt wil graag even met mij praten van het bestuur van de koptische kerk in Nederland. Want u vindt dat Nederland een verkeerd beeld heeft van wat er op dit moment in Egypte gebeurt? Ja, dat klopt, want uh, die zien ze hier in Nederland en eigenlijk heel Europa. En ook in Amerika zien alleen die boodschappen vanuit de moslimbroederschap partijen. Want mijn kerk in Egypte, in Sohaq, is compleet afgebrand door de moslimbroederschap. Uh, de kerk van uw familie, waar, waar uw mijn familie, familie nu nog waar ik, waar ik zelf altijd naartoe ga. Vanaf mijn 4e tot mijn 28e, die is niks meer van over. Uh, en wie heeft het gedaan? Moslimbroederschap. Hoe weten wij dat? Wij kennen die mensen daar. Maandag gaat u daarover praten, in Den Haag. Met wie? Met de Tweede Kamersleden. Er zijn uh, minimaal zes partijen die worden vertegenwoordigd daar. En we gaan eigenlijk eh, bewijzenmateriaal meenemen en we gaan eigenlijk het waarheid verdelen. En wij hopen dat Europa via Nederland het waarheid ziet. En wat voor rol zou Europa dan moeten spelen daar? Eh, het geweld eh, veroordelen van beide kanten en niet van, eh, alleen van de leger. Eh, steunen naar eh, echt, echt democratie, het land het gaat. En eh, ook steunen voor de kopten daar. Kopten in Nederland maken zich zorgen over hun geloofsgenoten in Egypte. Moest een robot aan te pas komen om een oude kluis te openen. Misschien heeft u het gehoord vrijdag. Nou, het is gelukt. Straks meer. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 Journaal. Oh, Garrick heet hij. En zijn bent Mike and the Mechanics. Over my shoulder. Eerst informatie: Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen Lara en Marcel. Ik heb al twee files op de A50 Arnhem richting Os. Uh, richting Os staat 7 kilometer tussen Renke bij Knoop het e Daar is een vrachtwagen met aanhanger door de middenberm gereden. Dat was een barrière. Er zijn twee rijstroken dicht richting Os en richting Arnhem is daarom de weg kleiner geworden. Daar is de linker rijstrook dicht bij Knopert-Valburg. Er staat vijf kilometer tussen Knopend bankhoef en Knopert-Valburg. Oei, dat zou wel eens problemen kunnen gaan opleveren als dat lang duurt, denk ik. Hoe, wat verwacht je van vanochtend? Um, nou, ik heb even gebeld over die A50 en dat is onbekend hoe lang dat nog gaat duren. Uh -huh. uh, voor het overgrote deel is het zuiden weer aan het werk. Dus daar zal het bijna een normale spits zijn het midden. Geniet nog grotendeels van vakantie. In het noorden zijn de basisscholen weer, uh, weer begonnen. Dus, maar ik denk alles bij elkaar zal niet, uh, niet boven de 50 kilometer uitkomen om half negen. Oké, okay, tot later. Yo. Gaan we naar Ajax Feyenoord, voetbalklassieker. Gisteren werd hij met 2-1 gewonnen door de Amsterdammers. De wedstrijd had een speciaal tintje voor de jonge rechtsbacks van beide ploegen. Ruben Lijon verving bij Ajax geschorste Ricardo van Rijn... en Sven van Beek moest bij Feyenoord de plaats innemen van de geblesseerde Daryl Janmaat. De Amsterdam Arena kookt, ook zonder de supporters van Feyenoord. Voor de klassieker, speciale wedstrijd en al helemaal voor deze twee jonkies... Hij, Sven van Beek, 19 jaar, is de rechtsback van Feyenoord. Ja, voor mij is het mooi om uh, mijn debuut tegen Ajax te maken. Alleen helaas hebben we 2-1 verloren, dus dat is zuur. En hij, Ruben Lijon, is 21 jaar, de rechtsback van Ajax. Zijn zesde wedstrijd wordt het in drie seizoenen tijd. En ook voor hem voor het eerste klassieker. Uh, mooi, drie punten en uh, assist geleverd. En beter kan niet. Publiek dat zingt en klapt en vol verwachting is. De lading van een klassieker is ongekend en al helemaal als je zo jong bent en voor het eerst een klassieker speelt. Ja, mooi uitvocht op stadion. Jammer zonder fijne supporters, maar uh, deze ga ik zeker onthouden. Ja, dus ik denk dat is toch een van de grootste wedstrijden in Nederland. En als ik dat mee mag maken als mijn eerste wedstrijd, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Veel publiek en uh, iedereen die gewoon echt uit zijn plaat gaat en uh, hoopt dat we die punten pakken. ajax Weiner, dat leeft sowieso altijd al. En uh, ook al zijn de supporters er niet, je weet uh, waar je het voor doet. Dus... Nou, het is een uh, nou, mooie ploeg. Het is altijd leuk om tegen Feyenoord te spelen. Het brengt altijd iets mee. En, uh... ja, ik heb gewoon deze wedstrijd beleefd zoals ik elke wedstrijd inga. Ik probeer rustig te blijven. en uh, Op zich is het wel goed gegaan. En dan de analyse van de wedstrijd door de ogen van de twee klassieker debutanten. Um, Eerste 15 minuten waren we zelf uh, niet goed. Komen we nog 1-0 achter. En, uh... Teruggekopt en dan intikker. Ja, dan zit hij al. Pelle maakt hem. En staat niet buitenspel. Zeker niet van dichtbij de intikker. Na 6 minuten... Ja, we kwamen goed. 1-0 voorsprong. Uh, we speelden toen goed. Dit is gewoon loon naar werken en naar de uitstraling. Dit is precies wat Ronald Koeman wilde zien. Dat weet ik absoluut zeker. Ja, ik denk dat ze moesten wakker worden of iets dergelijks. Maar... Toen werden we ja, wat zwakker. Toen kwam de 1-1. Het is een penalty. Het is een penalty en Matthijs is degene volgens mij die de overtreding maakt. Dat dus is het vormen, vormen. Zegt ik was het niet. Ik denk dat we het daar nog goed oppakken en dat we nog een penalty krijgen en dan komen we gelijk uh, hoogte en, uh, Wie wint? Wie wint? Zicht wint, want die lost bal in de kruising links terwijl Mulder op weg is naar de andere hoek. Ja, toen uh, eind uh, eerste helft zakte we helemaal in en uh, wisten niet precies wie of waar. Ik kreeg meer ballen en uh, kon meer acties maken en uh, voorzetten leveren. Voor de voet van Lisson. voorzet goed, nu Siegdelsson, kopbal er voor de bal! Komt de voorzet en uh, de goal. De voorzet is strak afgemeten en punt gaaf. Is, uh, zeker belangrijk en uh, ben er ook trok het op. En, uh... en de kopbal van Siegdelsson is zo ongelooflijk hard, komt tegen de onderkant van de lat. En dan kom je in de rust goed terug. Ik vond dat wij de betere waren de tweede helft, alleen ja, je scoort niet. Niet echt een goede tweede helft van ons. Daaf ik veel weg en uh, gaat dezelfde scoren. Zo wordt het dus uiteindelijk niet zozeer de wedstrijd van de Feyenoord rechtsback Sven van Beek, maar wel die van Ruben Lijon, die een belangrijk aandeel heeft met zijn continue dreiging en zijn assist. Geboren en getogen in Amsterdam. Ik heb de hele jeugdopleiding gelopen uh, sinds 2000 en uh, ja, nu ben ik er. Want hoe groot is die overstap om uiteindelijk in dat eerste elftal te komen? Nou, tenminste, in het begin uh, was het vrij uh, groot. Maar uh, jaar in, jaar uit, uh, komt het telkens dichterbij en dan uh, gaat het makkelijker. Je wordt er eigenlijk langzaam maar zeker voor klaargestoond. Ja, precies. En uh, iedereen helpt je daarbij. dat uh, is alleen maar goed. En het uh, trainingsniveau gaat omhoog. Dan ga je vanzelf ook omhoog. Zoals dat hoort, als je nog jong bent en veel moet leren, zijn beide rechtsbacks kritisch na afloop. Een paar momenten dat ik balverlies leed. En, uh, yeah. ja, er zitten altijd wel kleine foutjes tussen. Uh... Je moet altijd kritisch op jezelf zijn, het kan altijd beter. En natuurlijk is er geen wedstrijd waar je zoveel van kan leren als de klassieker. Ja, veel strijd moet leveren en uh, de Feyenoord ja, geeft nooit op. En uh, de tweede helft zagen we dat ze nog dat nog moeilijk kregen. En uh, dat je nog steeds door moet gaan en het zelf moet afmaken. Dat op een paar momenten na wordt de wedstrijd bepaald en uh, dat moet je proberen doorzien. Uh, dat weet je bij deze wedstrijd. Zo Ruben Lijon met een lekker gevoel gaan slapen vanavond. Ja, en Feyenoord in crisis gedompeld. Het is geen crisis hoezo? We zijn nog stadwedstrijden te gaan. Dus uh, ik maak me nog geen zorgen. Als je verliest van Ajax is het natuurlijk nooit goed. Maar je moet verder en hopen dat je volgende week weer drie punten pakt. Ja, hopen kan altijd. De hoop sterft als laatste. Een hier van de Edwin Cornelissen. Hij sprak met beide jonge verdedigers van Ajax en Feyenoord. Ja, genoeg nu. Ik wil er verder niks meer over hebben. Negen punten, Peksolle. Harjermond. Of geniet ervan, zolang het duurt. Negen minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan uh, eventjes terug naar vrijdag. Misschien heeft u toen geluisterd. Uh, hadden we in de uitzending uh, een gesprek over een onkraakbare kluis... in een militair museum in Uitgeest. Niemand kon de code kraken en dus moest er een robot aan te pas komen. Uh, ik sprak toen met Fred Braaksma, beheerder van het fort aan Den Ham. Meneer Braaksma, goedemorgen. Goedemorgen. Ik bel u eventjes, uh, want het is gelukt, hè? Hij is open... Ja, zaterdagochtend uh, merkten we dat de robot uh, stil stond en uh, dat uh, hield in dat de robot uh, de combinatie gevonden had. Hm. Viel het dan nog mee, meneer Braaksma? De nou, hoeveelheid, of... tijd en moeite? Uh, ik denk dat het uh, voor de voor de langer als uh, als gedacht was. Aha, het, toch nog? Hm. Dat het toch moeilijker was dan we denken. Oké, okay. nou, zegt u het maar. Wat zat erin? <laughs> ik heb nog geen idee. Nee. Nou. Want we hebben, een, we hebben de deur dichtgelaten. Want er was afgesproken dat we dat op een gezamenlijk moment uh, zouden gaan doen. En dat is uh, vanmorgen om tien uur. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. U heeft toch wel eventjes ge gespiekt? Even stiekem gekeken, meneer Braaksma? Nou, de, de kluisspecialist die had een afspraak. Of het is een protocol dat er een, een zegel op de deur komt. En dat die, uh, dat die kluis dan niet open gaat voordat iedereen erbij is. Nou, oh, dus u kon niet eens spieken? Ik kon niet eens spieken. Want dan zou dat gemerkt worden. Die had het wel graag gewild, even kijken. Uh, ergens wel, ja. ja. Dus het kan zelfs dat hij leeg is? Uh, het is uh, een grote kans dat hij leeg is. Een grote kans zelfs? Ja, waarom? Uh, het, het, is een, uh, het is een kantoormeubel, wat, wat afgestoten is. Dus normaal gesproken zit daar niks in. Hmm. Maar hij staat toch niks voor niks in het museum? Uh, nou, hij staat wel voor niks in het museum, want hij staat wel al twintig jaar voor niks. Want hij is nooit gebruikt. Uh -huh. Ja. Je ja, begrijpt er helemaal niks van. Nee, nee. ja. nee. ja, ik heb dat gesprek <laughs> dat niet, gesprek gehoord, gesprek niet uh, vrijdag. gehoord vrijdag. Nee. Ja. Maar daar zou, toen zei u vrijdag, er zou misschien, misschien toch heel misschien iets in kunnen zitten. En dat zou dan afkomstig zijn van het chemisch lab van TNO. Die uh, hebben daar gewerkt voor Defensie. Uh, dat zijn veronderstellingen, want uh, op de deur van de kluis staat een plaatje dat die van TNO afkomstig is. En uh, ja, dan gaan we gaan we eigenlijk wel speculeren van uh, wat zou dat kunnen zijn. Ja, dus uw fantasie ja. is misschien ook enigszins op hol geslagen daarna? Dat, dat zou best eens kunnen, ja. <laughs> ja. wat had u zelf al uitgedacht wat erin zou kunnen zitten dan? Uh, eigenlijk had ik helemaal geen, geen idee wat erin zou zitten. En uh, eigenlijk zijn we ook jammer, dat, uh, of vinden we het jammer... Dat, uh, dat het geheim van de kluis nu helemaal ontrafeld is... Want, uh, ja, eigenlijk is het al spannend om een, om een geheim te hebben. Ja. En dat zijn we nu kwijt. Dat is ook zo, want dan zit u straks met een kluis waar niks in zit. En wat staat dan in een museum? <laughs> ja, misschien moeten we er wel wat in stoppen. Dan. Ja, dat, laten we dat doen. Ja. <laughs> doen we weer dicht. En dan zeggen we niet wat erin zit. Leuk. Meneer Braaksma, bedankt dat u ons even te woord wilde staan vanochtend. Graag gedaan. Dan naar het WK-atletiek in Moskou. Nou, dat zit erop, heeft u begrepen. Nederland heeft twee medailles gewonnen. Brons voor de meerkamster, Daphne Schippers... en zilver voor verspringer Ignatius Kajsa. Dat is het beste resultaat sinds 2007. Joop Alberda, technisch directeur van de Nederlandse Atletiek-Unie... is dan ook tevreden. Ja, ik denk dat we terug mogen kijken op een goed toernooi. Uh, veel sporters die voldaan hebben aan de verwachtingen... en de eisen en de limieten die we van tevoren hebben gesteld...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 En dat, daar schort het zo vaak aan bij bijna alle bonden. hoor. Ik denk aan een Nederlandse honkbalbond waar Nederland wereldkampioen wordt en je ziet niets als uh, vervolg. Wat doen wij met een, een medaille van schippers en met een medaille van geisje? Nou dat is, dat is een terechte vraag. We hebben eigenlijk deze vraag stellen we ons af sinds uh, Richard zich Wimbledon wint, de volleyballers Olympisch kampioen worden. En het blijft verduiveld moeilijk te zijn om van tevoren eigenlijk al een plan klaar te hebben. Mochten we succesvol zijn, wat gaan we dan nou doen? En de tweede plaats is natuurlijk nu... en dat is natuurlijk het excuus wat een beetje alom gebruikt wordt. Het is crisis, het kan niet. Ik weiger me daarbij neer te leggen. Ik denk dat uh, atletiek in termen van loopsport... gewoon echt Nederland iets te bieden heeft... in de toekomst voor, uh, voor gezondheid. Maar dat is voor, voor het hele land. Daarnaast moeten we kijken... welke tak van het bedrijfsleven zou nog heel goed passen... bij de meerkamp, uh, bij atletiek generiek, bij uh, het sprinten. Want we hebben toch een aantal domeinen die, waar we... Ons ook absoluut niet voor moeten schamen. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Het aantal automobilisten dat met een alcoholslot moet rondrijden is explosief gestegen. Daarover schrijft de Telegraaf. Het zijn er nu zo'n 2700. Ruim 3200 mensen moeten een cursus volgen over hun drankgebruik en rijgedrag. Zo'n slot is bedoeld om de harde kern van de stevige drinkers aan te pakken en op die manier de verkeersveiligheid te verhogen. Want in een kwart van alle auto-ongelukken blijkt alcohol een rol te spelen. Zorginstelling Vierstroom uit Gouda... wil dat familieleden van inwoners vier uur per maand mantelzorg verlenen. Het staat vanochtend in trouw. Familieleden verplichten om te komen helpen is juridisch niet mogelijk. Maar volgens de instelling hebben zij wel de morele verplichting. Om bijvoorbeeld te koken, te wandelen of spelletjes te doen met de bewoners. En de nieuwe lichting studenten heeft volgens de Volkskrant liever een goedkope kamer met gedeelde voorzieningen dan een duurdere zelfstandige woonstudio met meer luxe. Reden is de economische crisis en de dreigende afschaffing van de basisbeurs. Eerstejaarsstudenten studenten moeten daarom hun wooneisen bijstellen. Nou, niet alleen studenten hebben het moeilijk. Steeds meer gezinnen moeten noodgedwongen hun huizen verruilen voor een caravan, bestelbusje of een auto. Meld Metro vanochtend. Vanwege schulden kunnen tientallen families hun hypotheek niet meer betalen, waardoor ze hun woning uit worden gezet. Met een gezin leven in een ruimte van twee vierkante meter zonder stroom en water. Het klinkt zo on-Nederlands, maar het gebeurt wel. Al dus een woordvoerder van de federatie opvang. Maar we eindigen positief. Een economische sector in Nederland waar het goed gaat, dat is de zuivelsector. Het Nederlands Dagblad schrijft dat de prijs die Nederlandse melkveehouders voor hun melk krijgen terug is op het hoge niveau van 2008. Want een jaar geleden was het nog kommer en kwel. Maar de zuivelsector heeft te maken met een groeiende vraag uit het buitenland, vooral Zuidoost-Azië. De zuivelsector is zelfs zo optimistisch dat de komende jaren honderden miljoenen worden geïnvesteerd in fabrieken. Tot zover het nieuws uit de kranten na 7 uur. Nationaal gaan we naar Egypte. En ook een reportage uit het Bijkor-filiaal in Breda gaat dicht. Mensen met verstand van zaken kiezen voor BNR. De vleugels van ondernemend Nederland. BNR brengt je wereldwijd op de hoogte... met rechtstreekse verbindingen op alle belangrijke steden...